De gemeenten stellen dat de risico's beperkt zijn. De provincies wijzen erop dat er een openbare aanbesteding is... waarbij ook niet-Europese partijen meedoen. Bij een botsing tussen twee auto's in Ede is gisteravond iemand om het leven gekomen. Een andere persoon raakte gewond. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N224. De weg was een tijd dicht voor onderzoek. Hoe het ongeluk in Ede kon gebeuren is nog niet bekend. De Amerikaanse oud-president Biden zegt dat hij zich goed voelt en dat hij zijn behandelplan positief tegemoet ziet. Twee weken geleden werd duidelijk dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Biden, van 82, sprak voor het eerst in het openbaar na die diagnose. Hij zegt dat de prognoses goed zijn en dat de kanker niet tot in zijn organen is doorgedrongen. Hij wordt behandeld door een vooraanstaand chirurg. In een leegstaand café in Den Hoorn bij Delft is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, wel moesten een aantal bewoners in de buurt hun huis uit. De brandweer heeft het monumentale pand gecontroleerd laten uitbranden. Het kan als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is niet bekend. Het weer, zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 21 graden aan zee en in het binnenland kan het 27 graden worden.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 Goedemorgen, Toebak Leeft hier op de radio. Ik zit even te wachten dat mijn knopjes werken. Nou nee, ja, goed, dan werken ze anders ook niet. Het maakt me ook helemaal niet Wat uit. Verdorie, zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer? Jazeker. Ja, zeker. prachtig, jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker, je moet strenger in de gaten houden. En uh, ja, het is toch wel een beetje een triest bericht, hè? Ik weet niet of je het gehoord hebt. Ja. Ja. Ze is niet meer. Jeker, Meetje Hollehen, oftewel Margaret, is niet meer onder ons. Uh, ja, ze is wel heel erg oud geworden hoor. Ik bedoel, ze heeft wel een mooi leven gehad natuurlijk. Ze speelde uh, Meetje Hollehen in de Mesh. En ze was redelijk opstandig. Ze was 87, 87 is geworden. En hoe klonk ze ook altijd weer? anywhere with you, Frank. This is the end of the line for us. From now on, I'm number one. Me, Margaret Houlihan. And believe me, soldier, I deserve better than you. Ja, het was altijd leuk, die relatie die ze had met Frank... was echt wel zo'n zo sukkel die er gewoon... die nergens goed voor was. En die andere gasten die er speelden... Die... Hadden hem altijd he, dik voor over om grapjes met hem uit te halen. Maar Hollan is niet meer onder ons. En het grappige is dat de makers van um, The Muppets Show eigenlijk geïnspireerd waren door uh, Major Holland en daar eigenlijk Miss Pikky uit vandaan koken. I am not angry. She is really disappointed. You have not been honest with me, Kermit. Hm? Kermit, you are out of your little green mind. Daar gaat ze. Gaat ze yes. nog slaan? Yes! Hey. Jazeker, dat hoort er altijd bij. Miss Die gaat altijd slaan. Dat schijnt dus een inspiratiebond te zijn geweest voor Miss Piggy. Oh, en de graag. Muppet Show. Dus ze leeft gewoon door. Zie je? Dat is mooi. Zie je? Heb jij, heb jij vaak met je te kijken of niet? Ik heb eens wel gekeken vroeger, ja. ja. Ik vond het wel leuk. En de, die, die hoofdrolspeler, die heeft volgens mij wel een goede spin-off gehad, hè? Die ja, goed. Ja, ja, ja, verschillende series heeft hij gespeeld. En volgens ja. mij, ja, die leeft ook nog steeds. Uh, ja, ja. Het maakt nog steeds, nou, fijn, of steeds muziek. Nee, uh, nog steeds films maken, Ik denk het niet, maar... Nee, nee, maar goed. 87 is geworden deze 87. Margaret. Nou, een mooie leeftijd, toch? Ja, zeker. Nou goed, je bent op vakantie geweest. Ja, Wat had je ook weer aangedaan? Ik, uh, Spanje, Mallorca. Ja. Dat was lekker. Ik had mijn leven vreselijk vergift, vergist. Had, vorige week had ik jullie nog uh, even gekeken. Zo via de telefoon. En ja? zo, hallo, hallo en zo. Maar achteraf bleek dus dat we onze camera hadden moeten verlaten. Ik had me Ho? vreselijk uh, idee Ik dacht van, ja, twaalf dagen. Elf nachten tussen haakjes. Maar twaalf dagen. Ik denk, nou, dit is eraan zondag weg. Dus ja. dat zat gewoon helemaal in mijn hoofd. Maar... Dus om twaalf uur was het echt zo van. Uh, ja, wanneer gaat hij nou uw kamer uit? <laughs> er <We laughs> zijn die nieuwe gasten op de gang, die kunnen naar binnen. Dat was de dus moeten letterlijk onze biezen pakken. Ja. En uh, we waren ook voor de rest op tijd en zo. Maar het was gewoon heel, heel raar. Maar het, we hebben wel een hele relaxte ochtend gehad. Ja. Dus, Oké. Okay. <laughs> ja. Maar goed, goed maar. ik krijg geen naheffing. Nog een belasting. Nee, dat dus heb ik niet gekregen. Ja. dat is hier mee. Maar wij waren natuurlijk voorbeeldige gasten. En we gaven af. En ja, natuurlijk. Een klein voetje aan het ja, kamermeisje en zo. Dat weet je het dus betaald gewoon. Ja, ja, ja. ja, goed, ja het was heerlijk. Ja. We hebben goed weer gehad. We hebben één dag wel enorme regen gehad. Echt de pijpenstelen die je zag. Ja. En dat ging dan ook gewoon echt een uh, drie kwartier uur door. Dus okay. als je ergens zat, dan zat je... Nou, het is goed onder die parasol, maar geleidelijk aan begint het ook allemaal door te lekken. Ja, ja, ja. Nou goed, als het dan een beetje warm is, maakt het toch helemaal niet uit? Hè? Nee, joh. Ja, als het dan koud nee. is en dan regent, dan is het altijd weer anders. weet ik ja. ook. Over en die regen kan. en water. Ja, in Zwitserland is het echt bizar. Gewoon het dorp wat helemaal gewoon onder ja. modder en water is oh. gekomen. En nu is er een stuwmeer ontstaan dat weer door kan lekken naar het volgende dorp die daaronder ligt. Ja. Dus het is echt te bizar geworden om dat te zien. En je ziet foto's voor en na en je denkt... Ja, waar is, het? Het is hetzelfde dorp, daar geloof ik helemaal niks van. Ja. Nou, echt wel. Het is gewoon helemaal daaronder gewoon. Oh ja, ergens anders schijnt dan weer zo te zijn. Ik weet niet meer precies waar, maar dat er dan weer een, een dorp of stadje is... en daar gaat een stil meer gemaakt worden. Okay. dat je dan al weet, van dan gaan ze expres gaan... ze jouw dorp onder water zitten. En dan komt er weer 40 meter water boven jouw kerk en zo. Ja, je ja. Een heel, uh, dat is ook weer wat. Voor. Ik weet, weet niet precies waar het was, maar het, is ik altijd, zoek, het zoeken we op. Het is altijd leuk om in, in, in zo'n klein bergdorpje te wonen. Maar zorg dat je boven woont. Niet ja. echt in het dal. Ik ja. denk dat is natuurlijk allemaal niks. Dan heb je ook minder zonlicht ernaast. Het is Toepak Leefd op de radio. Dat we met Tine slap gehouden worden. En hier in de Duitsland. En wat denk je? Dat is wel belangrijke informatie. Dat zit er echt wel in. We moeten je goed opletten. Nu we weer eerst even Goud van Oud. Uit de tijd dat Martijn ook nog bij de radio was. On koffer Martijn. Two doors. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wind. Kan aan de cover Martijn van Two Doors Cinema Club. Of toch, gewoon de Two Doors. Om even, even uitspraken te doen hier bij Toeboek op de radio. Fijne muziek. Oh, oh, sorry. De plaats, helemaal, uh, de plaats stond niet helemaal goed. Goed, het kan gebeuren We uh, kijken even de wereld in. Uh, wat uh, kunnen uh, wij de luisteraars ontmelden? Is maar. Nou, we waren natuurlijk allemaal in shock... natuurlijk de afgelopen ja. week door Freek. Ja, nou, het is wel heel erg. Maar wat is, wel heel is, toevallig is... Ja, dat het vandaag is het wereld al die tabaksdag is... Ja. ik heb het idee dat Spreek niet rookt, hè? Nee, echt niet, nee. Maar deze dag staat vandaag in het teken van het verminderen van het gebruik van tabak. En iedereen is nu natuurlijk, alle doktoren die zitten nu aan het vertellen van... dat inderdaad zoveel jongeren maar... Uh, vepen. Uh, hè? Met vepen bezig zijn, zoveel jongeren. Ja, maar ook ja? dat zoveel jongeren van de, van de zoveel duizenden die dat krijgen per jaar... Uh, die, dat ze heel jong zijn. Dus het is wel vrij opmerkelijk uh, hoe... Uh, dat, dat zo'n jonge man uh, uitgezaaide longkanker heeft. Dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. Ja, dat schijnt dus, niet in de familie te zijn. Want zijn broer had dat ook of zo. Ik, oh, dat nog heen heen, heen, ik, ik weet heb het niet helemaal gelezen. Ja, goed, normaal blijf ik altijd bij Freken dus dan heel ver bij daar vandaan. Ja. Want ja, ik denk, jij maakt al van die dramatische muziek. Ik word er nu niet beter op, denk ik zelf. Nee, nee, maar nee, het is natuurlijk te triest van woorden. Ik bedoel, je wil vader, je bent hartstikke jong... en de, de carrière je ineens een, een spin-off en dan... Uh, what the fuck, ga ik dood binnenkort? Ja. Dat had ik even niet... Uh... Maar ik zag laatst op tv ook een dame... Die, die zat dan ook te vertellen dat zij had dus ook uitgezaaid. En ze is... Uh... Met chemos en al die dingen meer. En uh, ze zitten weer vier jaar verder. Dus met een beetje geluk kan hij toch. Uh, okay. uh, wat betekenen voor zijn kind nog op jonge leeftijd? Ja, en veel wel. herinneringen maken. Jazeker. Nou goed, dus, hij heeft uh, heel veel mensen al hele mooie uh, avonden bezorgd. Uh, zeker. Wel. Ja, zeker. Dat geeft heel veel mensen heel veel steun. Nou goed, uh, vandaag. Ja, uh, ik stap er zo in één keer overheen. Maar goed, uh, vandaag in de krant te lezen dat heel veel zijn gitaar van Kurt Cobain wordt geveild. Een gerenommeerd Amerikaanse veilingenhuis Julians in Beverly Hills. Daar wordt vandaag de, ja, de gitaar die hij. ...heeft bespeeld in Hilversum. Ja, of all places in Hilversum gewoon. Bij een uh, gitaarhandel, muziekhandelaar vandaan. En het is zo ontstaan dat hij namelijk... Uh, ...hij werd spontaan gevraagd om bij uh, de Twee Meter Sessies... ...je kent ze wel, van Jan de Oekrugse, ...om nog even wat te komen spelen. En Kurt en dacht, ja hallo, we hebben net de boel opgezet hier... We zijn van de Melkweg naar de Paradiso gedaan. Dat is al een stuk groter, omdat er zoveel mensen op afkwamen. Ja, we zijn lekker bezig met die spullen. En dan moeten we nog een keer verkasten naar de, de 2-meter-sessie-studio. Daar hebben we geen zin in. Dus toen hebben ze zelf alle instrumenten geregeld bij de 2-meter-sessie-studio's. En die gitaar die is apart gehouden. En uh, aan de achterkant zie je ook de sticker, waar, het vandaan, uh, waar die vandaan komt. Uit, bij die Nederlandse uh, uh, muziekhandel dus. En nu wordt hij en waarschijnlijk wordt hij... Wat waren ook alweer de schattingen voor, dit, uh, voor deze uh, gitaar? Half miljoen? Nou, ik weet het. Dat zal wel meer is, zijn, denk ik. Ja, ik, ik ja, het is ook wel, uh, ja, magisch. Hij heeft erop gespeeld. Dus er moet er toch iets omheen hangen nog. Ja. Ik Dat kan ook, ook zo goed worden. Zijn geest zit erin ja, natuurlijk. Geest, oh. Half miljoen. Half miljoen dollar kan ja. hij uh, wel opbrengen. Is, uh, leuk, leuk. Ja, je zit, zit, zit op te kijken vandaag in de muziek.nl? Ja, dat is wel heel apart. Want je... Nope. Je had uh, toen de tijd Buddy Holly, die had toen zo'n hit hè, met het liedje Dead will be the Day. Hè? Ja. En, maar het schijnt dus dat hij dus eigenlijk dat die film heeft gemaakt naar aanleiding van. De film The Searches met John Wayne in de hoofdrol. En dat was dus een, een western. Maar die zei steeds: Oh, The Devil the Day. En toen heeft dus uh, Daardoor heeft Body Holly die enorme hit geschreven. Oh, oké. Okay. Leuk, hè? Ja, oh, the Devil be hang. the Day. Nou, het zal lekker wezen. Weet en je het wel. hangt er allemaal met elkaar. En zo heeft uh, Don McLean natuurlijk weer een plaat gemaakt over. Uh, Story, Story Night. Ja, ja, zie je. Waar mensen door geïnspireerd worden. <laughs> ja. en dat is wel heel leuk, is dat? En dat hangt dan weer samen met Vincent van Gogh. Die is de oor afgesneden om dat. Nou, daar zijn we nog niet achter waar dat kwam. Dat <laughs> ja. een rare gedachte. Stuur. Nou, hij had een bug in oor. Ja. Ik ken, uh, ik ken de band niet, Girl Stones. En uh, nou, uh, nu gaan we er kennis mee maken, ook uh, jij en het luisteraar. Het is helemaal een EP'tje uit, dat heet Flame. Dat is toch grappig? Ze geeft iedereen de zult, behalve zichzelf. En er zit weer een leuk videoclipje bij. Dus zoek hem op. Hier, dus, Stones mijn toebaklijf in Zaterdagmorgen. Goeie man. Soft wind blew over my face. As my tears dried, I can't left said you need another. Hij wel heel wat albums afgeleverd. Ik heb het over Pits Pits en Mac Magpie heet het laatste album. Every little thing. Alle kleine dingen moet je waarderen in het leven. Toch, dan krijg je nog die theorie. Alweer. Daarvoor nog een beetje wat ik niet kende. Girl Tones. Blame AP Nee uh, EP, sorry. En het videoclipje hebben we op, you, op, op YouTube op uh, Facebook pagina gezet. Is grappig. Het lijken wel twee zussen die elkaar een beetje de loep afsteken. Ja. En dat doen ze op een leuke manier. En uh, nou, goed, daar zit een plaatje bij de tebleem. En uh, de ene geeft de andere graag overal de schuld van. Ze heeft zelf nergens de schuld ergevat. Echt nooit. Ik heb het nooit gedaan. Nee. Ja, maar je krijgt uh, ook als je dat soort uh, filmpjes ziet van familie. Dat ik denk van ja mensen geef je kinderen inderdaad muziekles en een uh, instrument. Je weet nooit waar het op uit kan draaien. Nee zeker. Het niet zijn ze even niet op hun telefoon. Dan zijn ze gewoon even lekker... Uh, dat er een beetje met muziek bezig. En er ja, uh, is niets ja. beters om je hoofd leeg te maken dan een beetje zitten te pielen op een gitaar. Het hoeft, uh, of het hoeft, piano. Het hoeft niet zo eindigen als de, de Jacksons, maar het kan wel die kant een beetje opgaan. Ja. Eh, dat was helemaal een drill. Het uh, was een gigantische opleiding die ze hebben gekregen. De, de nou. Jackson familie. Maar goed, uh, uiteindelijk helemaal <laughs> ja, goed. Ja, uh, vandaag lezen we in de krant. De Zeker. Van de, van de van de Zeker na de kermis in de stad vandaag in de Telegraaf te lezen... ...dat echt de kermis in, vooral noord holland ...dat geeft toch wel grote problemen. Daar moeten allerlei hekken omgeplaatst worden... ...detentiepoortjes. Uh, ja, ze moeten beveiligers inhuren... ...waardoor ja, het allemaal wel in de papieren gaat lopen. De, de, de kermisstent waar je normaal naar binnen kan lopen... ...om gewoon even een biertje te halen. Gewoon even kijken. Nou, we lopen met kinderen eigenlijk eens even kijken of ze zich gedragen. Weet je? Moet je een kaartje kopen? Ja, de beveiliging moet allemaal betaald worden. En ja. ze kunnen ook een beetje toezicht houden. Het schijnt dus, vroeger had je ook heel veel agressie. En ook wel knokpartijen bij de kermis. Maar dan werden die messen wat minder ge geslepen. getrokken. Ja, dan werden de messen minder geslepen. Ja, die werden geslepen ja, voor erg, thuis. Hè? Ja. De sleeprij kwam langs dan. Maar. maar goed, dus nu. Ja, uh, ja dat slaan en schoppen dat kan niet meer op de kermis. Dat moet toen toezicht op worden gehouden. En daardoor. Er schijnt dus een bepaalde generatie gewoon niet meer naar de kermis te gaan. De ouderen denken van nou, op, o, dat uh, kaartje kopen. die is nou, uh, laat maar hoor. Dus ja. die komen niet meer even, zo, even naar, de, naar de bar toe. Om ook een beetje te kijken: van, hé, hey, hoe gaan we met z'n allen om? Dus het is meer iets voor de jeugd. Het wordt meer een soort festival dan. Nou, bij mijn zus, die had vroeger een uh, restaurant in uh, Twisk. In, uh, ook in de kop van Noord-Holland een beetje, in de buurt ja. een Medeenblik. En het was de eerste kermis van het seizoen. En dan stond er aan de overkant op een heel klein dingetje. Daar woonde naderhand Wiebi Suryawi, heel toevallig. Ja. Maar daar stond een één draaimonentje. En één uh, gokapparaatje in... Uh, ja nou, iets heel kleins. En maar bij hun in de tent, daar waren optredens. En, uh, maar er werd wel alles van de muur afgehaald. En wat, wat, ja, er waren ja. dus vechtpartijen ook. Ja. En mijn broer ging daar altijd uitsmijken. Want die is tegen de twee meter, weet je. Oh, oké, okay, okay. uh, Maar ik kan me ook zo voorstellen, die kermisgasten zelf... die waren toch ook niet mis. Het waren toch ook wel van die uh, ruige gasten. Dat je ja. je daardoor... Uh, uh, dat, dat die zich laten intimideren, weet je wel. Nou, ja, misschien verandert het ook een beetje. Ik en denk er dat er die malië weer terug moeten komen. hoor. Dat mensen dan uh, inderdaad beschermd zijn tegen messen insteken en zo. Oh ja. ja Ik denk ja. dat het niet verkeerd is om dat weer te doen. Nou ja, goed, die mensen blijven natuurlijk ook bij een stand een beetje staan. Dus uh, ja. ja, tegenwoordig uh, uh, noemen ze het niet, Jij gaat naar de kermis. Nee, het is de kermissen. Weet je wel, het is natuurlijk ja. ook heel vaak gewoon drinken, drinken, drinken. Ik kom ook uit van platteland en wij hadden bij ons in de buurt het zand. En het zand was echt helemaal bizar, gewoon met de strobalen er binnen gegooid... Dat was gewoon één groot groep. Nee, we maar hopen dat het dan ook niet in de vik vliegt. Hè? Dat, kan, dat nee. kan ook nog. Ja, goed, het was maar bij Verwijk, daar dreiging. heb je inderdaad wel altijd die dreiging. En, ja? Maar bij jou, bij jou in de buurt is het nog steeds ook die kermissen? Jazeker, nog steeds de kermissen. En er wordt flink gedronken ook. En dat is ja, een beetje ontspannen sfeer gewoon natuurlijk. Hè? En dan gaan ze altijd heel boldadig doen. En ja, als je drank op hebt, dan zijn ze meestal niet voor je reden vatbaar. Dus nou ja, dit is een serieus probleem. En het wordt allemaal duurder. En kunnen ze dat allemaal nog ophoesten. De, de, de, de, de gemeente en de kermisgasten. En, ja. ja, goed. Het is uh, iets bijzonders. Ja. Nou, wat zit ja. jij nog te lezen? Ja, van alles. Uh, de, de vakantie komt er weer aan. Ja. Maar het schijnt dus in Frankrijk dat de vervuilende auto's de weg weer op mogen. De wat? Vervuilende auto's oh, mogen wou... de weg weer op. Het werd zo stil. Ja, ja, nou weet ik niet, maar het, het ging dus om de laag uitstootzones, de ZFE's. Ik weet niet waar dat uh, precies op doet, maar dat zijn steden en gebieden die verboden zijn voor oude vervuilende auto's. En die zones waren ingesteld om luchtvervuiling terug te dringen. Maar het Franse parlement heeft nu besloten om die zolders af te schaffen. En uh, volgens berekeningen mogen dus 2,7 miljoen oude auto's... die tot nu toe verboden waren, weer terugrijden in de Franse steden. Oh, die markt trekt weer aan. Ja, ja het voorstel werd woensdagavond in de Franse Tweede Kamer aangenomen... dankzij een opvallende coalitie van rechtsradicale en linksradicale parlementariërs. En ja, zelfs ja. enkele leden van uh, de partij van president Macron hebben ermee ingestemd... Dus uh, haal die oude diesel maar weer uit die garage. Ja? En uh, ga lekker Parijs in. Is dat ja. een afspraak met, uh, met de autohandelaar of zo? Dus ik zeg van: weet je wat, we gaan ze eerst invoeren. en kopen we al die auto's van die. Ja, die is niks meer waar. Nou, wat doen we? doen Nee. Oh, dat is. Het. 200 euro. Ja. Ze hebben al die auto's opgekocht. En die kan je en, uh, weer. Mogen ze weer. Oh! Die kan je ja. gewoon de in de markt weer zetten. Gewoon oh. iets, ook geld waard natuurlijk. Nou, nou, lekker dan. Het, het lijkt me een beetje een akkoffietje waar um, Trump bekend nog geworden is. Ja. Weet je wel? <laughs> Aandelen kopen en dan zeggen dat de ding stort en andersom. Nou, Bekend traject. My Morning Jackets. Every day is magic. Magisch, elke dag weer. I make a promise to the falling rain. I make a promise to the sky. I make a promise to myself to Everyday is Magic, My Morning Jacket en het laatste album heet uh, IS. Ja, natuurlijk. Sommige dingen moet je gewoon vernoemen, maar dat is heel belangrijk. Zeg, het loopt echt uh, half uh, negen en om half negen hebben wij natuurlijk altijd... Ja, natuurlijk, de Zandvoortse berichten, was is bijna vergeten. Dus we kijken even wat er allemaal speelt. En uh, goed, leerlingen van de, uh, van, uh, de Oranje Nassau school hebben zeg maar, uh, op 13 mei uh, gewandeld... Ze hebben allerlei oefeningen gedaan, allerlei onderdelen. Ze hebben rondjes gezwommen in het zwembad bij Nieuw Unicum. Aangemoedigd door, door bewoners en ook uh, juf uh, Vera was erbij. En uh, nou goed, dit is een sponsorloop. En met uh, die sponsorloop hebben ze dus uiteindelijk toch een, wat geld bij elkaar verzameld. 11.362,40 euro. En wat zou je denken, wat, wat gaan ze daarmee doen? Nou goed, ze zijn, dinsdag 27 mei zijn ze weer naar uh, Nieuw Unicum gelopen met de hele klas. En toen hebben ze dat geld overhandigd. Ze krijgen daar een heel groot scherm. Speciaal voor de bewoners en cliënten die daar wonen. Om heel veel dingen die in het dorp uh, uh, uh, zich afspelen mee te beleven. Zoals de Formule 1, uh, voetbal. Alles kunnen ze op het grote scherm uh, be ja, bekijken. En sommige mensen hebben het een beetje last om zich te verplaatsen. Dus die kunnen daar alles mee krijgen. En ja, het is een heel mooi scherm. Want een speciale kunstzinnige lijst omheen. Je die kent die wel. Nou, wat een enorme opbrengst. Ja. 11.000. 11 ja, vind ik echt uh, heel knap hoor. Heel knap. Ik bedoel, uh, hebben ze flink uitgesloofd. Uh, voetbal en, en... Nou goed, bal. Hebben, hebben, uh, hebben ze oefeningen gedaan, zeg maar. Uh, ja. Vertel. Nou, morgen is er een lentefer in het dorp. Van uh, 11 tot 5. En uh, het is een initiatief van de ondernemersvereniging Zandvoort. En meer dan 100 kramen en voetdrucks in de grote het ...isplein Haltenstraat... Kerkpijn en de Kerkstraat. En dit wordt, is wel bijzonder ook weer, want uh, ondertussen is ook nog iets anders bezig. En dat is dan uh, de, de, die food uh, gebeuren. Weet je wel, want we hebben natuurlijk. Uh, uh, de, de, de, hoe heet het nou? Ja? Ja? Lekker eten. De lekker, uh, heerlijke smaken, heet het? Wereldse smaken. Oh, dat is ook nog. bezig. Dus je kan eigenlijk uh, zeggen: van, nou, ik ga lekker die markt overheen lopen. En daar ga ik gewoon bij die heerlijke smaak, ga ik, wereldse smaken, ga ik gewoon lekker nog een beetje nagenieten van ja. alles... en je koopjes bekijken en uh, gewoon gezellig. Wat een gezellige... En dan denk je bij jezelf, ik wil ook nog misschien nog aan een rommelmarkt. Dat kan ook nog weer. Want namelijk een buurtfeest in uh, Nieuw-Noord. Die is vandaag, die zijn het teken van gezelligheid, plezier en verbinding. Het is van uh, 10 tot uh, 6 uur. En het is de Vleemingsstraat. Uh, uh, uh, daar is de feestlocatie... Jongeren Stichting Zandvoort heeft dat, uh, uh, Zandvoort in Zijd heeft dat uh, opgezet. Ja, en Roy komt hier straks, uh, die wordt ingebeld om uurtje half twaalf. Om te vertellen hoe de, oh, okay. de nou, situatie daar is. En ik moet zeggen, hij heeft mazzel. Want het wordt vandaag helemaal weer. Zeker weten. Het is wel compacter opge, opgezet. Uh, nou, als je denkt, ik heb zo'n zorgens niet ontbeten. Nou, ga dat doen Dan kan je gratis ontbijt geserveerd krijgen door Oekraïnse medemens. En dan wordt koffie door plus met geserveerd. En ademspoort. Je zorgt voor het juiste spoor met de muziek. oh leuk. En er is nou, eerst nog een kofferbakmarkt trouwens ook nog. Oh, ook nog. Nou, nou dat gaan we misschien wel even kijken. En salsa dan. workshop zie ik hier ook. Oh, hoe laat, oh. Hoe laat is die? Oh, tot uh, twee uur. Nou, ah. Nou, en de bar is pas over om twee uur, staat hier. Nou, dat vind ik te lang wachten hoor. Nou ja, je moet eerst gaan ontbijten en koffie drinken en zo, hè. Oké, okay. oh, dat moet je altijd eerst doen. Nou, wat heb jij nog? <laughs> wat heb ik nog? Ja, dus, uh, er is een schrijfwedstrijd gehouden. Maar dat centraal thema feest. Het werd georganiseerd door de Bibliotheek van Zandvoort en de Zandvoortse Courant. En er is inmiddels een winnaar bekend, jawel, Robert-Jan Verhoek. En hij heeft een uh, heel mooi iets gemaakt uh, uh, gedicht. Dat heet Feest en Oorlog Onverenigbaar... En de inzending viel volgens de jury op door zijn gelaagdheid en de authentieke toon. En uh, ze zeiden ook al van uh, knap hoe de schrijver binnen dit thema een boodschap van hoop weet neer te zetten in deze barre tijden. En goed geschreven en het leest vlot door. En ook de stijl is geprezen. Dus kijk even op... Uh, Sandvoortsecorant.nl, daar staat het hele gedicht, kan je daar lezen? Oh ja, al oh, gedichten. Ja, ja, ik ga hem niet voordragen. Nee, nee, nee. nee, nou, nee hè, dat wil je niet, hè? Nee. Daar is ik al het kriebel van. Dat dacht van ik al, van, ja, dat, dat je dat, is, dat niet wilde. Dan, dan merk ik wel van, jezus, dan ben ik dom, ik begrijp er helemaal niks van, want dit. Nou ja, Dat is altijd je... zo'n bevestiging van dat ik gewoon niet zo slim ben. Zo n, zo n... Geef het een kans. Diepzinnig, gelullig, gemijmer over. Nou ja, goed, maar ik ben geldig voor Ik ga Het zo gewoon buiten de uitzending aan jou, Paul. Ik twijfel voorlezen. over de verhuizing van Sandvoort Museum. Ik stap er gewoon overheen. Tijdens de raadscommissie, raadsvergadering afgelopen dinsdag is het weer ja de, ver, de verhuizing van het oude Museum naar het HDMZ-museum, dat leeg staat... en dat het natuurlijk eigenlijk een beetje een flop was... vooral in die coronaperiode. Het is allemaal niet zo goed getimed. Maar goed, het is een echt museum... waar klimaat wordt beheerst, waar, waar horeca in is. Alles is daar geregeld. Dus heel veel mensen uit de politiek in Zandvoort... denken, nou, hoppa, we steken zo over. En de eigenaar die wil ook wel een schappelijk prijsje zeggen. Dus op zelf schijnt dat de oplossing te zijn. Alleen, andere mensen in de politiek... die zeiden van, ja, maar wacht even... Het is een heel modern gebouw. Salzburg het museum hoort eigenlijk een beetje... een beetje oude sfeer te hebben eigenlijk. Dus er zijn nog wat uh, problemen daarin. Maar de meerderheid is er nog steeds voor. Alleen, ja, er is nog wel een startsubsidie bij... van 175.000 euro bij nodig. Dus ja, en de anderen waren wat rigoureuzer. Kim, uh, uh, Kim Keurlinson die had gezegd van... nou, is het niet uh, interessanter om gewoon plat te gooien... Ja. en er is anders voor? Wat zeg je nou? Doe even normaal. Nou, wel goed ontmantelen dan, hè, want alles is zo nieuw. Dus, uh, Kom plat dat moet je gooien. Toch heel, ja. Ja. Ik vond het echt dat ik, ik lastig. Ja, maar dat is normaal, de jeugd. Hè. Die hebben ook een nieuw kops, kops in hun huis. Die heeft een spikspunt een nieuwe keuken. Nee, die keuken moet eruit. Ja. Zo <laughs> rigoureus. Hoppata. Nou ja, goed. We zullen het zien. Het wordt, uh, 10 juni wordt het besproken. En dan wordt er echt nog een klap opgegeven. Ik ben heel benieuwd. zeker Op Kim ja. Nee, op het plan. Sorry. Ja, Zij is mijn nee. tandarts. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Dat is een uh, smeugd detail. Smeugd detail. Ja. Goed, dat is over de zand voor zijn berichten. Het tweede geld hebben we nog meer van deze berichten, natuurlijk. Gaan we gaan eens kijken of we meer plat kunnen gooien. Eerst maar eens even hier, muziek. Ja, ja. Wat we hier? Ja, ja. Ja, doe maar even two, one, two, Little so, Sims! So, so. Ja, let's go. Young heeft het over. Who's that creeping in my window? I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now, when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my winehouse quiff. Who's that knocking at the front door? It's the mail. Bills, bills, please no more, no more. I'm twenty-something young my priorities straight yeah. I need to buy a booze and I need to buy a draw This summer I'm going out every night yeah. Anyone can get it, I ain't scared of a fight yeah. You can be down or be on the other side But this is my idea of the perfect life to prison i know that i was taught but i probably didn't listen yeah. but taught myself to fire when i needed ammunition i taught myself to sing and i taught myself to shout i taught myself how to get by and go without i taught myself to make a proper english breakfast because i'm a little teapot short and stout i'm that girl all alone in the crowd because all of you are followers and do it for the clout videoclipje is ook wel grappig. Ze, heeft, ze zingt jonger, maar met het videoclipje is echt een hele oude vrouw die redelijk opstandig is, maar dan ja, haal je uit de tekst ook nuttig. Maar, uh, younger, hier is lot of Simpson. Ja, ze heeft meer grappige rapmuziek. Vandaag in de Telegraaf lezen wij onder andere Voor je het beet, heb je een boete op vakantie? En dan hebben ze allerlei uh, nou ja, dingen waar je dus even moet opletten. Wie deze zomer naar Frankrijk gaat kan beter maar goed opletten waar hij een sigaret op steekt. Vanaf 1 juli mag je niet meer roken op stranden. Parkeer uh, parken, uh, bushokjes en rondom scholen, wie dat al doet. 135 euro, paniekkoek. En als je denkt uh, lekker te flaneren in uh, je bikini. Nou, in Spanje en Portugal. Zwembroeken, bikinis en uh, zwempakken. Uh, alleen bij zwembaren rondom het strand. Maar als je zeg maar uh, door de stad wil lopen. Je denkt, oh, ik heb gewoon van die mooie jetsers. Die wil ik wel even goed ingepakt laten zien. 750 euro in Spanje. Ik zag het, uh, ik zag het op Mallorca. Bizar! Dan was het 500 als je naakt over het straat liep. Ook als je uh, dronk op straat? Ja. Alcohol op straat. Dus ik zelf tegen Ben van... nou, uh, mogen we uitkijken. En uh, verder kan het zelfs in Portugal... Algarve kan het bonnetje oplopen... tot 1500 euro... als je dus gewoon in zwemkleding rondloopt. Nou, dat is echt bizar. Nou, iets anders. Op vakantie is het tijd voor ontspanning. Maar als je denkt van... nou, heb ik even helemaal de, de tijd voor mezelf alleen. je neemt een seksspeeltje mee. Oeh, als je bijvoorbeeld naar Thailand gaat... en je neemt bijvoorbeeld de vibrator mee... dan kan je daar een boete krijgen van 15 tot 1600 euro. Hè? Waarom? Drie, drie jaar cel. Waarom? Niet de bedoeling dat je van seks geniet, dames en heren. Terwijl je daar aan alle kanten overal seks kan kopen. Ja, het ja, is de bedoeling dat je. Dat je het, oh, uh... dat je moet die verbraten daar kopen. Dan ja. laat je gewoon achter. Ja, sowieso. Oh, ja. oh, je dat moet dat gebruik ik... maken van die meisjes die er rondlopen. Je moet zelfs mm. er niet. Uh... Nou, ik weet het ook allemaal niet. Maar goed, plassen in zee, ook, uh, mag ook niet in Portugal. Plassen in zee? 750 euro. Hoe, Hoe ze kunnen ze dat, dat bewijzen? Ja, <laughs> ja dat is ja. even een vraag. Ze heeft iets in het water waardoor je dat zo'n blauwe vlek om je heen krijgt. Ja, weet je? Ik had, bij al die dingen had ik echt van nou, lekker boeien, doe ik allemaal niet. Maar één ding wel, zand, zandkristelen op de Spaanse stranden mag niet kuilen en strandkristelen maken. Mag echt niet, echt niet. 600 euro boete, als je daar zeg maar creatief bezig bent met het zand. Ja, dat raar. Ja, dat is nee, Hoe staat dat in, uh, in, in het uh, slechtste de... dagmas van Nederland? Ja, zegt ze pas van Nederland. <laughs> nou goed. Uh, oh? verder, uh, ga niet dronken op een koer rijden in Schotland. Dat schijnt ook uh, niet te mogen. Er staat een gevangenisstraf uh, van 51 weken. Ja, dat stamt uit hey, 1872. In de koeienmelken. Ja. Nou goed, verder. Uh, eet ook wel grappig. Eén ding in Dubai. Daar mag je dus niet met een vieze auto door de stad rijden. Heb je al een vies voertuig, kan je dus een moeten krijgen. voor 120 euro. Nou, maar even een paar dingetjes. Uh, als je op vakantie gaat, neem ze mee. <laughs> het is echt niet En niet neem die vibrator niet mee. Nee, nee. Heel nee, go nee. Goedemiddag gewoon wat uh, Dat is handiger, denk ik. oké, oh, oké. Okay, ja. okay. vertel. Nou, we hebben het steeds ook over uh, klimaat. Ja. Maar uh, het, het schijnt dus ook uh, wel weer zo te zijn... dat pingwingpoep, dat zorgt voor wolkvorming... en dat kan weer de aarde verkoelen. Oh. Dus uh, er hangt natuurlijk een enorme geur... Hè, als je bij het pingwingverblijf bent in de dierentuin. Yeah. En uh, de alles doordringende stank komt er uit de uitwerpselen... en er zit heel veel ammoniak in. En uh, de, dat bevordert de, vo de vorming van wolken... en dit heeft invloed op het klimaat. En uh, de smeltende zee dus rond Antarctica. ja, dat is natuurlijk wel echt een dingetje... Hè. Dus uh, wolken hebben dus invloed op de temperatuur. En het is bekend dat ammoniak de vorming van wolken bevordert En samen zorgen ze dus voor een hele grote uitstoot ervan. En dat is volgens mij toch ook niet echt goed. Nee, ik denk dat het, het door de wolken koelen we minder, minder Ja, als de wolken we minder warm. tussen zitten, wordt het meer en minder warm. Ja. Maar uh, wel door het smelten heb, is het natuurlijk steeds minder witte ijsvlakte die uh, weer kaatst. Ja. En uh, nou ja... Oké, okay, nou het is helemaal duidelijk het is of, het een dan beetje... slecht of goed of slecht Nou, ze is. zeggen dat het goed is, maar ja, die stank die, uh, is weer niet goed. Dus, ja. nou, aan de andere kant van de wereld vind ik het niet erg. Maar goed, dan, uh, ja, als ze daar nou zorgen dat die wolken nog langzaam niet naartoe komen, dan. Nou ja goed, wel. Wij willen ja. allemaal geen wolken. Want we echt, als we een dag uh, regen hebben, zitten als te zeuren van. Oh, nou, ik ben wel echt even toe aan zon hoor. Nou, volgens mij is het nooit zo'n mooi weer geweest nee, de afgelopen tijd. Nee, dus zeker hou niet. of met dat zeuren. En ik vind het gewoon geweldig dat het even goed geregeld heeft voor de natuur. Zeker. Goed, straks onder andere de geschiedenis natuurlijk. het look. Het is vandaag uh, de 31ste einde van de maand. Dat is juni. And the story is so far is that it's far up now. Believe it or not, I would a stalker run. And the worst is still. And the worst is now. Wake up in the dark, I don't wanna do this tonight, but September, you watch me come down as you I'm done as you say Yes, whatever. whatever Spacey Jane. Whatever. Yeah, whatever. I think of the other places. Whatever. From Liam Lynch. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like... Uh, and I'm like... Whatever. She comes up to me and she's all like... Hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. Nou goed, binnenkort het zon was helemaal draai. Als we er meer tijd voor hebben, dan hadden wel hartstikke druk natuurlijk wat we hier allemaal nog presenteren natuurlijk. Goed, straks de geschiedenis waar uh, staan we al bij stil. Het is dus 31... Uh... Nee, ik moest even nadenken. Ja, oh ja, vandaag is hij jarig. Hij wordt 95. Dat is toch bizar? Klinkt dat ja. iets moet. Oh ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Dat is uh, ja, bizar gewoon, wat die man allemaal heeft gemaakt. En nog steeds films te maken is. Hè? Want hij is nu... Uh, af, afgelopen vorig jaar heeft hij een film gemaakt en daar was hij regisseur, dus hij was niet in beeld... maar er is wel een making-of... en dan zie je hem dus uh, met zijn dus later. Ja, met zijn rollator, hè? met zijn rolator, af. dus staat hij wel op zijn eigen benen... en zit, staat hij al je aanwijzingen te maken. En dat is wel een hele spannende film ook, dus het is niet een hele soppige film. En, en zelfs op, op een latere leeftijd... toen was hij in de zeventig... Oh, speelde hij toch nog zo'n verontrustende man... dat je denkt van, nou, oeh, dan blijf ik uit de buurt. Ik kan toch elk moment... en ja, dan ben je in je zeventigste. Nou, dat vind ik toch wel knap. Ja, ja maar ik denk ook dat, dat je... Uh, tegenhoudt dat je geest slechter wordt. Want dus je blijft die hersencellen gebruiken. Ja. Dat je daardoor gewoon uh, geen Alzheimer krijgt of dat soort dingen. Dat zou best kunnen. Ja. Ja, ik zeg altijd uh, verschillende talen leren. Dat schijnt ook te helpen. Ja, zeker. Dan ja. nou, moet je maar even van Timmermans vragen hoe je dat doet. Ja. Ja, nou, dat ben ja. ik uh, heel slecht in uh, talen Ik zeg leren. duolingo. Ik, ik gebruik het ook. Maar, uh, duolingo? Ja, ik uh, duolingo? ben met Spaans niet meer hip. bezig. Nee, het nou, het is niet hier. zo hip, maar ja. je, je, je, je traint je brein. Ja. Maar er uh, zijn heel veel mensen die... Uh, gebruiken steeds van die smartwatches, hè? Ja, ja. En uh, alles wordt erin bijgehouden en zo, maar ook de mail en weet ik veel wat. En dan schijnt dus echt dat de laatste jaren... zich steeds meer mensen met slaapproblemen melden bij slaapklinieken, Omdat de, de metingen van smartwatches zorgen ervoor... dat uh, de mensen ongerust worden over de slaapkwaliteit. Terwijl de uitslagen lang niet altijd kloppen. Nee. Dus je kan meten hoe je, hoe je slaapt en... Uh, en de app laat ook zien uh, hoe, hoe, dat iemand regelmatig later gaat slapen... dan niet van plan is. En als er dan sprake is van vermoeidheid... kan het ontbreken van een goed ritme daar dus echt wel de oorzaak van zijn. Maar heel veel mensen die krijgen dus dan de, de, de stress. Maar ook veel mensen die een beetje... Uh, de hele tijd met de gezondheid bezig zijn. En die gaan we bijvoorbeeld hun bloeddruk meten. Oké, okay, heb je het thuis nog denk... of niet? Ja, en, en, en, na, drie, uh, en na, na twee uur nog een keer. En dan doe je het zes keer op een dag. Oh ja. En daar word je dus gestrest van. Ja, je hebt ook en dan wordt, gewoon, ja, dan wordt het verboden. Op je vinger, op je vinger kan zetten. Zuurstofverdeling is niet goed. Nee. Zuurstof, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is meestal wel goed volgens mij. Want zodra het minder is dan 90, dan... Uh, Zit je aan de adem te happen? Dat was ja. in die coronatijd. Ik heb er ja. eentje gekocht toen. Ja, echt Ja, het is wel gauw. Ik heb hem nooit. Maar toen in die tijd was het wel eens zo van... Even kijken, doet hij het? Ja, hij doet het. Nou ja, het ja. ziet er goed uit, weet je. Dat zal wel. Ja, precies. Ja, nee, ja het, het is altijd wel leuk om even te meten. Ik weet nog wel dat een vriend van mij dat ook had en die nou, af en toe op jou ving. en denkt, oh, grap. Oh, die van mij is wel helemaal. En die van jou dan weer? Nou, is dat, nou, ze werd die doorgegeven aan iedereen van nou, nee, nee, schud, behalve bij jou. Dat is om, ja, daar liggen in het uit. Maar het is te druk, hetzelfde ik. ook als met de bloedprikken. Ja. Ja. Van, uh, je kan dus uh, je suiker meten. Maar uh, dan hoor je ook weer van sommige meisjes: vanzelf, ja, ik ben te dus zwaar. Ja, luisteraars, Gelukkig zie je het niet, daarom zit ik bij de radio. Ja. Maar uh, het is dus, uh, als je uh, BMI. Nee, niet de BMI, nee, het uh, bloedsuikergehalte. En er zijn mensen die hebben dus 20 of zo 25. Nou, mijn was 6,2. Terwijl ik dus niet. Uh, terwijl ik wel ontbeten had. Okay. Dus dat is heel netjes. Okay. Maar, uh, maar het schijnt dus dat mensen dat soms 30 hebben of zo. Dat zijn ook die mensen die dan inderdaad die uh, Ozempik gebruiken. Ja, en zo, om zo snel af te vallen. Ja, uh, afgelopen week hoorde ik weer een uh, ja. vrouw bij Eva Junik. Ja, ik heb daar... haar gezien. Ja, je was helemaal... ze uh, zegt, ik wil geen evangelist zijn over ZNPIC. Maar dat, zo klonk het wel een beetje. In drie maanden was het tien kilo kwijt. Ik denk, oh, dat is wel heel mooi. Maar er, waar ik bang voor ben... Ik ken iemand die heeft het ook gebruikt. Ja. Of die gebruikt het. En je merkt gewoon dat het uh, weer de andere kant op gaat. Hè? Want je moet wel uh, je dieet wel blijven houden. Maar... Je hebt minder dat je dat stemtje in je hoofd de hele tijd bezig is met eten. Het is, en, het is, en inderdaad, dat heb ik dus ook. Dat ik al zit en denk van, wat ga ik straks eten? Wat moet ik halen? En aan de hand van, uh, kan dat toch wel? Nou eigenlijk, je voelt je altijd schuldig. Je voelt je altijd rottig. Maar waarom, gewoon heel hoor. Er zijn heel veel andere dingen om me bezig te zijn. In plaats van, toch als baby elke keer voor iets in die mond te stoppen. Hangt ja, dat maar, dat, dat, doe je, maar dat, dat wil helemaal niet zeggen dat je dat de hele tijd doet. Maar je denkt er wel de hele tijd ja. Maar is dat ja, toch Verslaving? Apart? Nou goed, die Ozempic schijnt dat te regelen, waardoor je echt allerlei andere vrije gedachten hebt. Ik bedoel, ik had het vroeger met seks, dacht echt om het uur of een seks. Nou, dat heb ik hem losgelaten nu. Ik denk gewoon, er is zoveel ruimte in mijn hoofd. <lacht> <lacht> nou, dat kan dus met eten, dus blijkbaar ook als je dat spul gebruikt. Ja, dit zijn dingen. Ik ga niet elke keer dat na, die naam noemen, dus ik maak een reclame. Maar dat schijnt dus dat een soort iets ook in je hoofd doet, waardoor je daar niet mee bezig bent. En ja, dat, en dat, ook dat ook is fijn. Die rust is zou heel fijn zijn, maar om dan iedere keer in je been te prikken en. Daarnaast is het nog best wel kostbaar. Hè? Je betaalt iets ja? van 100, 200 euro in de maand of zo. Oké. Okay. Uh, maar dan, je bespaart het uh, daarna... eten natuurlijk. Ja, maar als, dus als het daarna je daarna die kant? Zijn... Nou, dat valt wel mee, denk ik. Oké, okay, weet ik ook niet. Maar als je daarna na een half jaar... dan uh, uh, dat het dan toch weer niet werkt... dat het weer voor niks is, weet je wel. Dan, uh, ik ja, denk... maar goed, ik denk dat als mensen het echt willen... dan gaan ze er wel voor, hoor. Maar ik heb wel zelfs... Voor, ik wil eerst gewoon even... Even afwachten hoe het allemaal gaat. Met die mensen die dit allemaal die zo gebruiken. En zo enthousiast zijn. Hoe dat over een jaar is. Maar, ja goed. Mijn vrouw zegt het altijd. Ben je gemotiveerd om echt af te vallen. Of is het gewoon. Die ik nu ook wil het proberen. Want ik loop je tegen problemen aan. Uh, dat is een soort verslaving. Is dat een beetje. denk nou. Het is echt tijd om nu iets te doen. Of je denkt, nou, ik denk je. Nou. Ik kan ze ook door het leven. Nou. Er manier. zijn genoeg mensen die veel te zwaar zijn. Maar die ja, eigenlijk, te... eigenlijk uh, uh, veel te weinig eten. Die oh. vallen dus gewoon niet af. Nee. Ja. Dik worden van je, zit heel erg in Je lichaam ja, oké. Okay. Nou goed, ik heb daar te kort verstand van. En ik, ik dwing mezelf ook Wees om daar blij. niets mee bezig te zijn. Wees blij. Zeker. Je dag. Ja, zullen we nog een keer die plaat doen? Nee, zo goed vond ik hem ook ja. weer niet, hè? Nee, we doen even een ander plaatje. Ze hebben een nieuwe plaat uit uh, The Cook's Sunny Boy. Ja, wat vind ik ervan? Nou, zeg ik straks wel even. Is het de beste tijd geweest? Oeh, dat zou zo zo, Let's go. You don't ever note. for the worst. En dit is op te vinden, sunny, sunny baby. Ja, is niks leukers dan muziek te maken over het weer. En dat is hier weer gebeurd natuurlijk. Vers brood uit de lucht lees ik in de krant. En een drietal afgelegen Duitse gehuchten wordt vers brood bezorgd met de drone. En steeds meer van die kleine gehuchten. Ja, daar gaan die bakkerijen gaan dicht. Die denken van dat is gewoon niet te overleven. Dus nu hebben ze iets bedacht om met drones dus verschillende plekken dus want sommige plekken op 15 kilometer afstand van het dorpje kan je dan je brood halen. Ja, dat is best ver. Dus nu hebben ze daar drones voor ingezet. Robin Kellerman van Luftlabor, een Duits projectmanagementbureau. Die is, uh, ja, die is op het gebied van onbemande vluchtvaartsystemen bezig. En, uh, nou goed, ze zijn dus regelmatig dus, uh, brood aan het bezorgen via dat systeem. En om het half uur verplaatsen ze zich dan. En uh, nou, Ze hebben er wel te maken. Dan een hij even naar beneden. Ja, er zit een automaat waar je munt in kan gooien. Ja, zoiets. Nou, je, moet, je moet wel even, ja, even contacten natuurlijk. En uh, ja, goed, het is natuurlijk veel milieuvriendelijker. Omdat drones natuurlijk minder CO2 uitstoten. Het rationele vervoersmiddel als een vrachtwagen door die dorp heen moet. of door die berg heen. is dit natuurlijk een goede oplossing. Dus daar gaan ze fanatiek mee bezig. En ze uh, ja, zitten ook te denken om het hier in Nederland te gaan doen. Bij drukke steden. En, is dat dan wel goed brood? Want ik heb wel begrepen dat. Uh, Nederland de eerste brood sommelier heeft. Hè? De eerste officiële. En is dus dat de sommelier dat de brood? is dus ook met wijn. Die een heel veel kennis en kunde heeft. Over uh, uh, wijn en zo. Hè? Ja? Is, uh, de, uh, ook die, die, die dame van de Libraïe. Die uh, is dat ook samen met een andere vrouw. En, ja? en nu heb je die ook van brood. En, okay. De eerste officieel gecertificeerde broodsommelier is Rudy Dekker. 40 jaar. En die komt uit, uit Zwolle. Leuk, hè? En wat, die weet alles over brood. Ja. En uh, dan heb je een, een, een bakkerswereldsite.nl Nou goed, daar kan je dus ja, alle informatie ja, ja. over vinden. En, ja. Uh, nou ja, goed. Oké, okay. is dat wit brood? Dan moet je bij weg blijven. Oh nee, het bruin brood is natuurlijk normaal... Is bruin gevergd. Ja, ze herkennen alle soorten brood. Ze herkennen ja? alle productieprocessen. vinden passende beschrijvingen voor uiterlijk en smaak. En het optimale beleg voor elk brood. Die de smaak die het bevat het beste tot hun recht laat komen. Dus dan kan je dus bellen van... Ik heb die wijn en ik ga dat en dat eten. Wat voor brood moet ik erbij halen? Nou ja, doe maar wel stokbrood, heen. weet je wel. Maar, okay. <laughs> maar ja, ik vind dit, het wel dit, leuk. Dit bedoel ik al. Ik bedoel, ja, dan, ik, dan heb je een, een boterham en dan moet er weer een hele stapel opgegooid worden. En ik denk van, doe gewoon even of doe. Ik eet ook heel vaak droogbrood. Ja. Ik, gewoon klaar, weet je. Je hebt honger, stop het in je mond en ga door. Ja, ja, en ja, ja. Dat, maar het schijnt dus een eenjarige opleiding te zijn aan de academie. Okay. Bekker-handwerk. In ja. Weinheim. Er is nog een belegde boteromaantje. Uh, krijg te je een okay. gecertificeerd uh, uh, bewijs dat je broodsmulier bent? Ik oh, vind cool. het wel leuk. Ja, het is uh, wel grappig. Natuurlijk. Ik ben steeds, nog steeds zelfs voor dat de regering gewoon uh, een vaste maaltijden gaat uitdelen en die daar uh, garant voor staan. Daar ben ik zelf voor. Het is, uh, het is een ratje is Zeer communistisch dan, hè? Ja, zeer Je krijgt bonnen en dan kan je een brood ja, halen. En zeker. <laughs> dat wordt Dit wel. bonnetje is, heeft u recht op een gezonde maaltijd. Dat is getest. Gebruikt u die bol niet, dan zal de zorgverzekeraar hier instappen en uw premie omhoog gooien. Daar gaan we naartoe namelijk. En dan word je via een eh, drone uit de lucht gepakt en dan ja. word je in een uh, eetgevangenis dan word je gestopt. En dan krijg je een opleiding. Hoe het moet? Hè? Nou goed, slaan we door, ja. door. Ja, een beetje is, maar. Een beetje wel hè. <laughs> goed, dames en heren. Mitch is een uh, leuk Nederlands beentje, gelegenheidsbeentje. En zie hier de nieuwsing Vorige week draaide ik al de singles van deze band Mitch. En het is uh, album nummer 4. Zo heet het titeltrek ook. Uh, titel je ook. En het is ook album nummer 4. Het vierde album was ze uitbrachten, En ze zijn zelf verbaasd over dat ze zo lang met elkaar volhouden. Want om de zoveel tijd dan gooien ze wat muziek naar elkaar toe via, via het net. En dan zeggen ze, wat vind je hiervan? Oh, dat vind ik wel leuk. Oh, dat kan ik dit toevoegen. En hey, voor ze het wisten, hadden ze weer een nieuw album afgeleverd. Dus dat is wel weer gaaf. De band Mitch. En de al het album heet The Chair. Stoelt. Dat spreekt mij aan natuurlijk. Dat lijkt me wel. Hè. Als het over stoelen gaat. Maar goed, we hadden het allemaal over eten. Over eten, eten, eten. En eh, nou goed, ik heb er niet zoveel mee. Dat had je wel begrepen. Maar het schijnt vandaag ook de dag van de lach te zijn. Ja, ik, ik moet mezelf moet ik, uh, <coughs> corrigeren. Ja? Ik vond het op, uh, op internet. Maar ik denk dat het misschien vorig jaar was. Maar... Want de dag van de lach is ieder jaar op de eerste zondag in mei staat weer. Oké. Okay. En het, was, het is nu, uh, vandaag is het de laatste dag van mei. Dus wel een beetje raar. Dat is een beetje apart. Maar die lach is wel bedoeld om. Uh, of de dag van de lach is wel bedoeld om een potje te gieren, brullen en schudden buiken. Yeah. Want het heeft zoveel gezondheidsvoordelen en humor en plezier. We binden mensen van allerlei culturen aan elkaar. Ja, precies. Dus dat is wel heel leuk. Ja, nou ja, lach is, ja, is altijd gezond. Ook al forceer je het een beetje. Uiteindelijk kan het geforceerde lachje overgaan in een echte lach. In een buiklach. En daar ga je natuurlijk. Voor de buiken. Nou, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur na 9 uur. Een stukje geschiedenis. We kijken allemaal wie de jarig is. Allemaal interessante materie. Allerlei leuke verhalen eentjes. Ik spreek je zo in deel 2 van dit radioprogramma. Hoi. Dit is ZFM.